Naar verwachting worden de doden vandaag gerepatrieerd. In Nederland zijn vermoedelijk meer vrouwen die risico lopen door borstimplantaten van het Franse bedrijf PIP dan bekend. Uit onderzoek van het tv-programma Zemble blijkt dat PIP al sinds 1997 met gevaarlijke implantaten werkte. Tot nu toe werd steeds uitgegaan van 2001. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg zijn in Nederland 2700 gevaarlijke implantaten verkocht. Het Europees parlement stemt vanmiddag over een motie waarin het PVV-meldpunt over Oost- en Midden-Europeanen wordt veroordeeld. In een resolutie wordt premier Rutte nadrukkelijk opgeroepen er afstand van te nemen. Onder de opstellers van de resolutie zijn de fracties waarvan het CDA en de VVD deel uitmaken. Vijf Nederlandse universiteiten staan in een top 100 van beste universiteiten van de wereld. Het gaat om de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Leiden en Wageningen. En hoewel geen een van de vijf Nederlandse universiteiten bij de eerste vijftig zit, zegt de hoofdredacteur van het blad Times Higher Education dat Nederland best trots mag zijn op zoveel goede universiteiten. De lijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse Harvard University. Het weer, veel zon vandaag, er staat een zwakke zuidwestenwind, de dag begint wel koud. Temperatuur vanmiddag 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. Ook morgen redelijk wat zon en dan wordt het zo'n 15 graden. Dit was het NOH's journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op donderdag staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Amersfoort Noord 2 kilometer, voor Afriet Bunschoten 2. A4 daarna Amsterdam voor Zoetenwouden 6. A7 Hoorn richting Amsterdam. Voor Afriet 4 kilometer. A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Knoop Raasdorp 7. A12 daarna Utrecht voor Relek 5. A13 daarna Richting Rotterdam voor Delft 3, A15 Rotterdam Gorkum voor Skiedrecht 3 kilometer de A15 Gorkum Rotterdam voor Hardingsveld Riesendam 5 A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 3 en op de a 20 Zolle Utrecht tussen Amersfoort en Leusden 6 kilometer tot zover de verkeers in cirkel Zandvoort ben jij de artiest toets je snelheid slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland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 we gaan daarover.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 We beginnen met Zeon Jones met Spin Me Around.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 En die, en die andere die stromen gewoon in. Ze gaan ja. gewoon zitten en ze gaan gewoon ja, ze gaan mee nou, verder. En, maar dat is dus hetgene waar we het zo meteen over hebben. Oké, okay, is, goed, is goed. Ja, en... Uh, ja, wat, uh, wat, ja, je wilde wat gaan vertellen. Ja, Vertel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ben ja ik ben heel benieuwd. Ja. En die vond jij ja, ook. We gaan verder dus op dat punt waar we net gebleven ja. zijn. Uh, het gaat nu over het onderwijs. Het onderwijs... Uh, bestaat uit een aantal dingen. Dat is onder andere rekenen en, en lichamelijke opvoeding. En daarnaast ook taalgeschiedenissen. Nou, de taalgeschiedenis...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 ik heb ze dus uitgelegd van dat ze van Piraat tot uh, een officiële zender zijn geworden. Ja. En ja, vind ik John, wel leuk. Uh, zullen wij, ik vond, ik zat even denken. Zullen we even een muziekje ertussen doen? Ja, dat is prima. We en dan gaan we nog. zo verder. We doen even, ga even naar een muziekje luisteren, luisteraars. Simply Red met If You Don't Know Me By Now. Mm.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 Dat programma waar ik het over heb, gaat over een communicatie, dus ja. dat moet wel bereikbaar zijn. <laughs> ik ben sowieso bereikbaar via CFM. Nou, dat is heel makkelijk uh, te vinden. Ja. En ik vind dat, uh, ik vind ja. dat eigenlijk een, een goede goed centraal punt, ja. want daar gebeurt het dan ook. Dan weten we dus, de programmamaker weet dat, uh, de programmaleiding weet dat er aandacht voor is. En daar vandaar dat kunnen we verder. Ja.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 we hebben in Nederland een koningin. Haar majesteit koningin Beatrix. Ja? Nou, die is ooit met dit onderwijs begonnen. Haar zus ook. Precies hetzelfde. Die, zijn, die hebben dit onderwijs gekregen. Zo weliswaar, niet, weliswaar niet alles in één. Maar wel dit onderwijs. Dus op dezelfde basis.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 Ook niet druk, je hoeft niet in de rij voor de effeling te staan. Nee, nee. Nou, Jan, uh, ik nog te... één voordeel Vertel. Ja, ja. <laughs> Eén voordeel van de school. Nu moet het toch over hebben. Ik vind uh, als ik als ik mijn kleindochter wel eens naar naar, naar school breng, dan uh, s morgens dan zie ik altijd op één hoping van van automobielen bij andere scholen staan, een drukte van je welste, en dan kom je bij de school en daar staat helemaal niemand. En toch komen al die kinderen op de school. Dus het, het is, geeft een enorme spreiding als je zomaar op verschillende tijden binnen kan komen. Maar komen ze wel met de auto of no, is er no, gewoon die meer parkeerruimte? Nee, er is nee, dus genoeg parkeerruimte. Ja, dus dan komen niet allemaal dan, tegelijk. Het is voor de buurt ook heel prettig natuurlijk, want ja. het tussen woonhuizen ja. in. Ja. Ja. En het zijn ook kleine groepen die buiten, buiten spelen, dat zijn geen grote nee, groepen. Nee, geen toestand dus, met de uh, kinderen. Het is alleen dat, dat de voormalig uh, gereformeerde kerk wat vaker gebruikt wordt dan vroeger. Gelukkig wel. Nou, Jan, uh, het is ons een heel stuk duidelijk. Ik ga je donderdag heel veel succes wensen. En luisteraars, allemaal luisteren tussen de middag. He? Ja, en straks om 12 uur natuurlijk. Ja, en de oudste Ja, maar ik bedoel, het is wel heerlijk. heel erg bedankt. En uh, nou, we gaan je vast wel in een kist spreken. Perfect. We gaan uh, even naar muziek. Liza en Liza, en Kult Jam, Little Jackie wants to be a star. A little jacket.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 En opeens kwam daar de Rikkie Stichting uh, omhoog. Dus wij, ja. Betty van Voors en ik, helemaal googelen. Heb jij het kunnen vinden Betty? Ja. Nou, ja. Ik, heb, uh, ik was een heel mooi stuk, hadden jullie erbij gezet. Dus dat heb ik even helemaal zitten lezen. Maar ik had er echt nog nooit van gehoord. Dus ik, uh... nee. Marijke, in eerste instantie, wie ben je? Ik ga het al me even voorstellen. <lacht> Veel <lacht> hebben mij al ontmoet. Ik ben Marijke ten Haaf. Ik ben activiteitenbegeleider En ik werk voor zorgcontact in de locatie Huizen en Duinen. Op het ogenblik zit ik op de afdeling De Branding. De Branding is een gesloten afdeling, dus een apart. Woonruimte voor 30 bewoners in Zandvoort. En uh, zijn de grote activiteiten? Dan ga ik weer terug naar het grote huis. <laughs> en, um, ik ben niet van de ricky Stichting, ik ben dus van Zorgcontact. Ik ben hier geboren, ik ben een echte Zandvoort. Hier ligt mijn roet.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 Eh, Daar zat ik in de Ouderaad. Dus ja, dan ontmoet je best wel hele grote ja. groepen. Ja. Sportvereniging, dus. Hallo, denk oh, wel dat ik wel. Een heel bekend iemand, altijd ah, handig dat in Dat denk pack, ik, ja. ja. Nou, of dat handig ja. is. Ja, Want ik heb behoorlijke <laughs> lijnen. Vandaar dat ik ook lijnen naar de School heb. Uh, tegenwoordig ook uh, lijnen naar de brede school. de school die jullie net uh, besproken hebben.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 uh, denken dat het van de zonnebloem is, maar dat is niet van de zonnebloem. Ze hebben mij gekozen, dus dat is een hui, huis in de duinen. De, de, die, die locatie hebben ze gekozen. Daar is een samenwerkingsverband ontstaan. Daar nou, wonen natuurlijk heel veel ouderen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, toen ik begon, hoorde de kostverloren verloren er ook nog bij. Ja, ze de, dus de hele kostverloren. En nu hoort dat niet meer bij ons, hè? Maar toch uh, heb ik uh, overlegd met de Riki Stichting wat ik nou wel of niet kan doen. Maar de Kort verloren krijgt ook nog steeds uh, de pakketjes. Dus het, is het zijn ongeveer 400 wat ik hier krijg. En dat gaan we uitdelen en dat doen we in samenwerking, uh, in dit geval met de Nicolaas school. Wat zit er in de pakketjes? Nou ja, dat is wel zo leuk. Het is een heel, heel klein, uh, leuk doosje. Het zit helemaal volgepropt met uh, servetje, flesje advocaat, beetje slagroom, chocolade-eitjes, koekjes, lekkere dingen. Lekk en een hele lieve kaart. En die kaart, die is ook, ja, die is gewoon mooi. Die, die doet je wat, die kaart. Het staat ook een hele leuke tekst op, fijne dagen en eh, we denken aan u, zoiets staat erop. Dat brengen um, de groep 8, meestal is het groep 8 ja, van de Nicola school, die gaan dat rondbrengen en um, bellen aan bij de bewoners brengen het aan de deur. Hè. Nou, en dan krijg je een hele rare situatie. Dan gaan uh, mensen huilen. Oh. Ja, dan staan die kinderen dan. Dan, oh, erbij. Die kinderen staan erbij, die weten niet wat ze meemaken. Ja, ik ik bereid ze wel voor. Hè. Uh, dan gaan ze huilen van, van, jeetje, wat is dit nou, ik uh, krijg zomaar een pakketje, ik krijg nooit wat. Er was iemand die zei, ik heb mijn hele leven nog nooit iets aan een pakket gekregen, want je had een eigen bedrijf gehad, krijg je nooit een kerstpakketje en zo. Dus het is overweldigend ja. de commentaren of de commentaar, nee, helemaal niet, maar uh, de mensen zijn er gewoon heel blij mee, ze ja. vinden het gewoon geweldig. Ja, als ik dat zo lees, hè, dan zie ik dat er dus uh, um, voor 15.000 ouderen ja. wordt er een paasgroet ja. gedaan, dus door heel Nederland, ja. hè. Is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 Uh, ...de bewoners van de Kort Verloren, hè, want die mogen evengoed nog meedoen. De seniorenwoningen, dus uh, die om het huis zitten en het huis zelf. En dan heb je allemaal informatie Siekeborg, over... Schieke doet ook mee. Er ja. Ja. Ja. Nou, zijn er bijna 400, 400 die er uh, die weggaan. Ja. Die uh, we gaan even een uh, muziekje er tussendoor doen en dan gaan we zo even verder praten. Met dat en uh, dat wordt even... De dijk met nergens goed voor wanneer is hij Ik is hij komt eraan. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn toppen. mijn anders wel verkeerd. En ik niet het mooiste, maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leest, zie je het dood niet terug.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 In een huisje blijven zitten. Of in een afwachten. kamer. Ja. ja, afwachten. Of we het niet meer aankunnen. Of het is te druk. Ik er kunnen allerlei redenen zijn hè, waarvoor iemand eenzaam is. Maar, maar wie haalde de mensen nou op voor de activiteiten? Stel, je zit aan een rolstoel en je hebt reuma, je kan jezelf niet. vrijwilligers. Gelukkig, ze gaan al de huisjes af. Ja. Mevrouw Joetsen ja. gaat u mee. Ja, de vrijwilligers. Nou, gelukkig, ja. En, en als het mogelijk is, de verzorging. Maar ja, dat, dat is gewoon moeilijker. Ja, het wordt bezuinigd ook. Maar uh, vrijwilligers doen dat.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 En al is het alleen maar om een kopje koffie te drinken ja. met de eenzame mensen. Of een bezoekje. of Wat, wat dacht je van een wandelingetje nou, nou? zonnetje. Wat dacht je van een, even naar het strand? Hoe ja. dat is? Sommige mensen zijn jaren niet bij het strand ja. geweest. Dan gaat uh, een van die evenementenkarretjes die rijden dan rond die gaan ja. bij het strand en tien uh, appel gebakt met uh, koffie. Hoe oh, geweldig is mevrouw, dat? Niet. Ik ben nog nooit op strand geweest sinds ja. ik uh, oud ben. Ja, maar dan sta je niet bestil. Hè. We hebben het nee. allemaal druk. Druk, druk, ja. druk. Ja. We hebben allemaal uh, vader en moeder werken in een gezin. Of, uh,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 is echt zo. Ja. Daarom is het ook zo leuk, hè? want ik doe nu die samenwerking met de school. Want vier momenten per jaar doe ik het met de school. Dus we hebben een keer, want uh, dat vind ik ook nog wel heel leuk om te vertellen. Wij hebben gedaan, uh, want de Rieke Stichting zit nog iets vast. Die pakketten krijg ik niet zomaar. Maar we hebben vier momenten dat, dat we iets leuks doen per jaar. Dus dan komt de school terug. Dus we hebben een keer bingo gedaan. Uh, Paasontbijt hebben we gedaan. Kerstontbijt hebben we een keer gehad. De muur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 We hebben één hele lege, hele lege muur waar niks uh, op zit. En daar komen die drie schilderijen, want we hebben drie huiskamers op de, op de branding. De dus dat lijkt, me, dat lijkt me gewoon heel leuk. Ja, dat is ook heel leuk. Ik heb ja. zelf bij de en dat is alleen met kinderen dan, bij de kinderkunstlijn geholpen. En dat ja. is al heel leuk. Ja. Ja. Ja. Als je dan ziet wat er uit een kind komt. En, maar goed, ja. dan gaan we in tweede uur. Dan krijgen we daar hele Jansen voor. Die ja. dan, uh, ja. Maar Ik weet niet of jullie erbij is, maar uh, en we dan bij ons, Die ja. heb ik dan met de kinderkunstlijn meegewerkt. Ja. En dan, als ik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 Helemaal dus. ja, goed. Nou, wij, uh, ik wil, wil je nog wat Marieke? Nee hoor, ik wou alleen nog even zeggen. Verveelt u zich en uh, denkt u van: uh, jongen, jongen, jongen, wat moet ik vandaag nog doen? Of, uh, ik zou wel eens iets aan vrijwilligerswerk willen doen. U bent van harte welkom. Meld en u aan de, en uh, ze, zich ze kunnen zich aanmelden bij Ria Winters of ze gaan naar Huis van de Duinen, naar de Bodaan. Meer leven, het maakt niet uit waar.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 Denkt u erover na. <laughs> dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. je. Uh, graag tot de volgende keer. Hartelijk dank, hè. Ja, nou Yvonne, onze uh, eerste uur zit er bijna op. Ja. En uh, wat gaan wij uh, in een tweede uur allemaal doen? Wat gaan we in een tweede uur doen?